Drie uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Guttukke en Thijs van den Brink. Zometeen in Dit is de Dag trekken de Nederlandse schaatsers zich iets aan van de commotie over Rusland. En zijn steeds hoger oplopende boetes de remedie om notoire verkeersovertreders te veranderen. Nu is het internationaal met Jeroen Tjepkema. Minister Timmermans wil nog niet reageren op het feit dat Rusland te betreurt dat er gisteren een Nederlandse diplomaat is mishandeld. Die werd overvallen in zijn woning. Timmermans heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen... en belt later met minister Lavrov van Buitenlandse Zaken. Tot die tijd wil hij er niets over zeggen. Ik wil gewoon opheldering van de Russen wat er gebeurd is. Uh, ik heb uh, inmiddels al een reactie van hun kant uh, gezien... maar ik wil dat ook graag met mijn uh, Russische collega uh, bespreken... en dan trekken we daarna wel de conclusies. Timmermans stuurt de Tweede Kamer een brief over de kwestie... na zijn gesprek met Lavrov. Ook praat hij er morgen over met het parlement.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 D66 voelt zich gebonden aan de afspraken over de begroting voor volgend jaar... maar ook aan maatregelen die de jaren erna doorlopen. Dat zei D66-leider Pechtold in het Kamerdebat... over de begrotingsafspraken van afgelopen vrijdag... naar aanleiding van vragen over waar de partij nou precies voor heeft getekend. Hij zei verder dat er genoeg mogelijkheden voor zijn partij zijn... om oppositie te voeren. ChristenUnie-voorman Slob gebruikt een soort gelijke woorden. Wij zullen dus nog heel vaak ook tegenover dit kabinet staan. Asielbeleid, medisch-ethisch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 Ze worden beschuldigd van piraterij... waarop een maximale gevangenisstraf van 15 jaar staat. Het Greenpeace-schip voer onder Nederlandse vlag. Het Griekse parlement heeft de immuniteit opgeheven... van zes leden van de fractie van de Gouden Dagenraad. De Griekse regering beschouwt de partij... inmiddels als een criminele organisatie. Correspondent Connie Kees. Justitie die wil ze aanklagen. Nou, dat kon eigenlijk alleen als hun parlementaire onschendbaarheid werd opgeheven, en dat is dus nu gebeurd. En de aanleiding voor het onderzoek en uh, de arrestaties de afgelopen weken van, van ook meer partijleiden van Gou Gouden Dageraad is de moord op een uh, linkse rapper. En de verdachte van die moord is een lid van Gouden Dageraad. Het weer vooral in het noorden schijnt de zon. In Zeeland valt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 En de persoonlijke verhalen die daarbij horen. Samengesteld door de luisteraar. Verrast door schoonheid. Door schoonheid van klank. De hart en ziel lijst Laat mijn verhaal horen. Ik zat zo vol emotie. Deze hele week op Radio 4. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutekke. Goedemiddag, hoe bereiden de topschaatsers zich voor op de winterspelen in Sochi... en trekken zij zich wat aan van de commotie over Rusland? Coach Renate Roenewold en schaatser Jan Smeekens reageren. En hoe terecht is het eigenlijk om notoire verkeersovertreders strenger te beboeten? Dat bespreken we met ethicus Theo Boer en ook nog aan tafel Danny Mekic. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Sander Koolwijk. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of bezoek onze website ditistedag.nu. Nou, eerst gaan we even naar Marcel Bril in Den Haag. Marcel, jij volgt het debat daar, wat uh, wordt gevoerd over het uh, akkoord, wat is gesloten ja. tussen de oppositiepartijen en, en de coalitie. Hoe verloopt het? Ja, het verloopt um, zoals we verwacht hadden. Uh, iedereen die heeft zo kritiek op iedereen. <laughs> uh, als je mee hebt getekend als oppositie, dan kun je verwachten dat de oppositie die niet mee heeft getekend, daar kritisch over is en, uh, en andersom. Uh, zo uh, stond net uh, Bram van Ooijen van GroenLinks, die niet mee heeft getekend, uiteindelijk uh, op het uh, podium. En uh, ja, aan hem werd gevraagd, ja, waarom heb je eigenlijk niet meegetekend? Nou, hij legde uit dat hij vindt dat er wel wat geregeld is... als het gaat om vergroening, maar nog lang niet genoeg. Als je grootverbruikers van de energie, grootverbruikers van grondstoffen... echt daadwerkelijk voor hun gebruik en voor hun misbruik uiteindelijk gaat belasten... Dat zit, niet, dat zit simpelweg niet in het akkoord. En dat is de reden waarom ik zeg... ik mis daar de daadwerkelijke omslag naar een duurzame economie. Voorzitter, 750 miljoen aan vergroeningsmaatregelen... Ja. die terugkomen in besteedbaar inkomen. Ja. Ja. En ik vroeg aan de heer Van Ooyek: noem nou één maatregel die GroenLinks niet steunt... Nee. en ik hoor daar geen antwoord. Nee. Dat, dat, dat, dus, dus we steunen samen dat pakket van 750 miljoen. Nou vraagt de heer Van Ooyek: zorg ook dat bedrijven uh, eens, eens wat vaker mee gaan, mee gaan betalen aan die vergroening... Wij samen, de heer Van Ooyen en ik, constateerden vast... dat waar de premier toch altijd ongelooflijk goed de begrotingen kent... dat toen ik zei dat Leidingwater, die grootverbruikers boven 300 kuub... of wat is het? Ja, 300 kuub... Die, die, die betalen daar niet in mee. En we hoorden de premier, de microfoon stond open zeggen, bizar. Ja, Alexander Pechtel die dus niet snapt dat um, GroenLinks niet meetekent. Want ja, er zijn allerlei veranderingen op uh, het vlak van uh, vergroening doorgevoerd. Maar uh, GroenLinks blijft erbij dat ze vinden dat het te weinig is bereikt. Al is het wel zo dat als er goede dingen in het plannen staan... dat ze die wel zullen steunen. Op dit moment is Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren aan het woord. En over niet al te lange tijd wordt verwacht dat Mark Rutte de premier antwoord gaat geven. Okay. Dankjewel, Marcel Bril in Den Haag. Wij gaan schaatsen, althans we gaan over schaatsen praten... met Renate Groenewold. Zij is coach van het team Correndon en met sprinter Jan Smekens van Brand Loti. Goedemiddag allebei, jullie zitten in Heerenveen. Ja, goedemiddag. Ja, vol op een trainen al? Ja, absoluut, ik wel. Renate wat minder, denk ik, als, <laughs> als trainster. Maar um, ja, onze voorbereiding op de, op de winterspelen is... Uh, ja, al in april begonnen en uh, nou ja, die begint nu uh, zijn climax te bereiken. Ja, want uh, we zitten vlak voor het NK afstanden, hè? dat is over anderhalve week. Uh, ben je daar klaar voor, Jan? Uh, nou, nog niet helemaal. Ik, uh, ik heb nog anderhalve week om, uh, om echt in vorm te raken. En uh, om, uh, om goed genoeg te zijn om uh, die wereldweker uh, plekken veilig te stellen. En dan, uh, dan gaat het echte Olympische uh, ja, het circuit in. En dan uh, wedstrijdritme opdoen richting de... Uh, richting het OKT en dan uh, daar goed rijden en hopelijk dan meedoen aan de Spelen. Ja, Het OKT, dat is het Olympische kwalificatie toernooi, hè? Ja, klopt. Ja. Nou, je bent, uh, vorig jaar heb je een flinke stap uh, gezet in je carrière... door de wereldbeker op de 500 meter te winnen. Bij het wereldkampioenschap op die afstand liep het net even anders. Oeh, Oeh Smekers, 9-7. Had 9-55 in de eerste omloop. Versnellen, Snel naar buiten, zodat mode niet achteraan kan. Kijk naar de snelheid. Het is een man tegen man gevecht. Oh nee, daar is hij weg. Daar is hij weg. De Olympisch Dierde. kampioen pakt alles. En Smekers, net als in Insel, zakt van 1 naar 3 op het moment Supreme. Zeven overwinningen op rij heeft hij geboekt, als Smeekers. En hier staat hij met dronzen. dat zal voelen als lege handen. Ja, dat is een beetje flauw van ons, want het was, uh, je hebt een fantastisch seizoen uh, gereden. Dit was de enige rit die eigenlijk niet goed ging en juist dat laten we dan horen. Maar, ja, precies. Dat, uh... Maar misschien kun je daar wel heel veel motivatie uit putten. Uh, ja, natuurlijk uh, motivatie en natuurlijk leer je er ook een hoop van. Uh, wat ik daar fout heb gedaan, daar train ik nu ook gewoon op. En uh, dan zorg ik gewoon dat dat niet in de toekomst nog een keer gaat gebeuren. En, uh... Want, uh, want wat was de fout? Je startte niet goed, maar ja, dat kan een keer gebeuren zou je zeggen. Ja, precies. Het kan een keer gebeuren. Alleen uh, in sport is het uh, onvergeeflijk om één dingetje verkeerd te doen. En dat, uh, dan word je meteen afgestraft. En in zo'n zo'n 500-meter-rit uh, nou, zijn er genoeg dingen die fout kunnen gaan. Alleen uh, je moet zorgen dat dat uh, zo min mogelijk gebeurt. En diegene uh, die wint. Ja, want kan je dit de volgende keer voorkomen? Of zeg je van ja, het kan weer gebeuren? Of mag je dat nooit zeggen als topsporter? Nou, ik ben meer bezig met, uh, met wat ik goed moet doen dan wat, uh, wat er allemaal verkeerd kan gaan. Dus. Uh, daar, daar hou ik me dan niet echt mee bezig. Nou, je zit in een team met hele snelle mannen. Onder andere Stefan Groothuis mm -hmm. en Ronald Mulder. Ben je nog sneller dan zij? Uh, nou ja, in ieder geval. Bij Brent Loyalty hebben we in ieder geval een, een, heel, goed, een heel goed sprintblok. Met, uh, met snelle jongens, wereldkampioenen. En um, nou ja, dat, dat helpt om elkaar sterker te maken richting, richting de spelen. En als ik een keer voordeel kan hebben om achter uh, Ronald Mulder te rijden, dan. Uh, dan is dat mooi en hij heeft dat uh, vice versa ook voor mij. Dus dat, uh, ja, dat versterkt elkaar denk ik wel enorm. Maar doen jullie onderling ook wedstrijden? Houden jullie elkaar tijden bij? <laughs> ja, nou, wij we rijden vaak dezelfde trainingswedstrijden. En dan, uh, ja, dan zie je wel waar iedereen staat. En, um, Daarom ja, vraag, dat, ben jij nog de snelste? Uh, dit seizoen heb ik nog niet de snelste tijd staan. Nee, dat, uh, dat is Ai. mijn ploeggenoot. Ja. En dat is Ronald Milder? Ja, klopt. Ja. Oké, okay, dus die moet je pakken. Ja, precies. Maar ik, ik kijk niet zozeer naar, naar de tegenstanders. Hoe hard die gereden hebben in het voorseizoen. Of, of wie er allemaal in vorm zijn. Het is meer dat je jezelf wilt verbeteren. En kijken, kijken wat ik zelf nog niet goed doe. En, en die punten verbeteren. Ja, want vorig jaar, ik zei het al, was je de beste op de wereldbeker op de 500 meter. Bijna wereldkampioen. Kan jij nog een ja. extra stap zetten dit seizoen, denk je? Ja, denk het wel. Als je in de trainingen kijkt wat ik allemaal gedaan heb. En, en wat beter gaat dan vorig jaar. Dat... Dat ziet er veelbelovend uit, alleen nu moet je op het ijs ook nog lopen en um, ja, het is altijd lastig te zeggen. Je hebt een trainingsperiode waarin je door blijft trainen en um, ja, daarvan moet je lichaam herstellen en om snelle tijden te kunnen rijden moet je, uh, moet je goed uitgerust zijn en dat, uh, dat is nu nog niet het geval. Maar je kan alleen, harder dan je vorig jaar deed? Ja, dat denk ik wel. Dat is wel de bedoeling. Oké. Okay. Renate Groenewold, jij bent oud-wereldkampioen Allround en sinds een paar jaar coach. Je bent hoofd van een team met uh, topschaatsers... zoals Jan Blokhuizen, Marit Leenstra en uh, Lotte van Beek. Hoe, hoe zijn jullie aan het voorbereiden op te spelen? Op dezelfde manier als uh, Jan? Nou ja, het zal niet op dezelfde manier zijn. Maar uh, de voorbereiding ziet er voor elk team uh, eigenlijk hetzelfde uit. Je begint eind april en uh, je bent toe, toe aan het werken... aan het, uh, nou ja, voor ons over anderhalve week inderdaad het enke afstanden. En uh, ja, ieder team heeft zo zijn eigen voorbereiding. Jan is natuurlijk uh, op een topsprinter, dus dat... dat het trainingsprogramma zal er heel anders uitzien... dan de, dat programma van Jan Blokhuizen bijvoorbeeld. Ja, Maar komen jullie elkaar veel tegen? <coughs> Zitten jullie voortdurend op dezelfde banen? Nou, we, zijn, we, we staan in de zomer natuurlijk niet heel erg veel op het ijs. We hebben afgelopen zomer hier in Heerenveen uh, wel zes weken ijs gehad. En dan kom je elkaar tegen. Maar uh, ja, ieder gaat zo zijn, uh, zijn eigen kant op. Heeft zo zijn plekken waar ze op trainingskamp gaan. Uh, zo hebben wij in... In Italië en in Portugal gezeten. En hebben we nog op het ijs gestaan in Hamar. En heeft het, het team van Jan heeft uh, ja, een andere voorbereiding gedraaid. Ja. Want schat jij zelf nog mee? <laughs> nee, ik sta uh, aan de kant. En ik, uh, ik, ik moet er geen poging meer wagen hoor. Want ik, ik kan het niet meer bijhouden. Echt niet? Erwin Wedemars, die, die heeft zich gewoon weer geplaatst voor het enke afstanden. Ja, ik heb het gezien. Maar Erben is ook iets fanatieker aan het trainen dan dat ik doe. Ik doe nog sporadisch... Uh, dan zit ik een beetje op de fiets en, uh, en loop ik af en toe. Maar uh, het schaatsspecifieke werk, daar, uh, dat heb ik wel gehad. Ja, Jan, schaats jij nog op je 37ste, denk je? Uh, nou, de tijd zal het leren. Alleen, uh, <laughs> ik, uh, ik blijf het net zo lang doen tot ik heel veel lol aan heb. Maar wat, wat, en dat wat heb ik nog. Maar uh, ja, 37, dat is wel een, uh, een mooie leeftijd <laughs> om misschien ook wat anders te gaan doen. Maar hoe kijk je naar wat uh, Erwin aan het doen is? Want die is, een paar jaar geleden is die gestopt en die doet nou eigenlijk... Ja, nou, het zal niet echt voor de lol zijn, want dan ga je niet zo uit. Maar die, die vrij makkelijk lijkt hij toch weer aan te haken. Nou, ja, natuurlijk. Ik, uh, ik weet wel zeker dat Erwin het uh, puur voor zijn lol doet. En uh, voor uh, nou ja, waarom hij vroeger begonnen is met schaatsen. En uh, nou ja, hij heeft natuurlijk wel nu niet het niveau wat hij uh, vier jaar geleden had. Nee. En uh, hij kan het NK rijden. Alleen, uh, het zou me verbazen als hij de World Cup zou rijden. Ja, maak ja, je, je nog geen zorgen. Nou, ik 500 meter zeker niet, maar, nee, dat uh, ik, ja. ik denk de 1500 meter rijden is ook niet. Uh, maar het is mooi dat Ermen het gewoon doet uh, in de plezier uh, die hij eruit haalt met het schaatsen. En dat, uh, nou, dat is, uh, dat is alleen maar uh, ja, mooi. Ja. Renate, je bent coach geworden in het jaar 2000 en uh, zo klinkt dat ongeveer. De schaatsen hebben het altijd over gevoel, dus uh, ik denk dat daar mijn kracht ligt. Coachend bezig zijn, dat is heel leuk. Heel veel passie. En dan begin je als coach en ben je ineens coach van een tweevoudig Nederlands kampioen. Heel mooi om te zien. Ja, ja. Nou, dat klinkt best wel stevig, Renate. Ja, doen jullie het geluid nu ook even wat lager? <lacht> <later? lacht> nee, ja, dat was wel heel grappig toen. Uh, er werd mij gevraagd of ik uh, met een microfoon wel... Uh, opbouwen tijdens het coachen. Ja. Uh, ik had ze bij voorbaat uh, misschien even moeten... zijn dat ik nogal hard schreeuw. <lacht> maar, uh, ja, weet je... Uh, in 2010 heb ik die stap gemaakt. En uh, ik ben gestopt in 2010. En meteen eigenlijk... Uh, uh, ja, door een, door een schaatsenreizen van het gewest... Uh, Drenthe en Marije Joling... die mij vroeg of ik haar wilde begeleiden... ben ik uh, in het coachvak gerold. Sneller dan, uh, dan mijn planning was eigenlijk. En ik moet zeggen, de afgelopen drie jaar... Uh, ja, heb ik met heel veel plezier uh, en heel veel passie en blijkbaar heel, heel hard schreeuwen. Heb ik, uh, ja, heb ik ja, als ontzettend gaaf ervaren. En, en nu zijn we dus uh, ja, naar die climax toe aan het werken, naar de Spelen. En het zou ontzettend gaaf zijn om daar straks ook uh, te staan op een andere manier. Ja. Want hoor jij van jouw rijders wat jouw kwaliteit is? Waarom vinden ze jou goed? Waarom is het prettig om met jou te werken? Nou ja, het uh, is voor mij lastig om te zeggen uh, uh, wat mijn kwaliteiten zijn. Uh, dat zou je aan de mensen zelf moeten vragen. Maar je hebt er vast maar over dat... met ze. Uh, nou nee, ik ga niet naar iemand toe van... Uh, God, wat vind je nou goed aan mij? Uh, Misschien het je spontaan zeggen? Ja, nou ja, in 2010 uh, ben ik met een droom begonnen... en een ambitie om een ploeg te beginnen. En als ik nu zie wat ik nou 2,5 jaar uh, heb staan... een groot team met, met grote namen... met een uh, fantastische, uh, met een mooie sponsor... Um, en werken we naar de Spelen toe. En ik denk dat met name mijn, uh, mijn ervaring als, als uh, schaatsreiziger en uh, ik heb op alle toernooien gestaan... het schaatstechnische uh, en het communicatieve vlak... dat dat wel mijn, uh, mijn pluspunten zijn. Ja. Dan uh, een hoop gedoe over uh, Rusland. Hè. Ruzie met Rusland op allerlei uh, fronten. Hoewel we net iemand hoorden die zei het valt allemaal ontzettend mee. Nou ja goed, daar kan mm. iedereen zijn eigen mind over opmaken. Hoe kijken jullie daarnaar? Sortie, verwachten jullie gedoe? Of kunnen jullie denk je gewoon doen wat je wil doen, namelijk schaatsen? Ja? Nou, denk... Oh, sorry. Oh. Nou. Ja. Ga je gang, Jan. Als je wil, Renate? Nou, okay. um, nou ja, ik verwacht dat wij gewoon uh, kunnen doen waar we goed in zijn: dat is schaatsen. En uh, uh, wat, het, wat Olympische Spelen betreft, zal dat uh, allemaal piekfijn geregeld zijn en in orde zijn. Alle um, stadions, alle wedstrijden, alle security. En um, ja, op dat vlak denk ik niet dat er uh, iets te klaar valt. Nee, maar sorry, Grenata. Ik denk dat dat juist ook belangrijk is dat je als sporter uh, niet vergeet waarom je daar bent. En dat je dus inderdaad ook je focus hebt op, uh, op het schaatsen. En uh, weet je, die baan uh, die is nog steeds 400 meter... en je moet nog steeds uh, dezelfde afstanden rijden. Uh, dus laat je niet gek maken om, om, om wat voor dingen dan ook. Nee, want kunnen we politieke statements van jullie verwachten... of zeggen jullie dat dus er helemaal niet meer bezig Nou, ik ben er niet mee bezig. Ik ook um, niet, hoor. Ja, je hoort natuurlijk wel wat langskomen in het nieuws en zo... en daar, daar heb je wel een mening over en dat in Nederland... Uh, hebben we daar gewoon andere normen en waarden over als, uh, als in Rusland. En dat, uh, ja, dat moet je zelf niet als schaatser beïnvloeden... hoe jij gaat presteren straks in, uh, in Sochi in februari. Nee. Tot slot, Jan, ben jij tevreden met minder dan goud? Uh, nou Ik ga er naartoe om, om goud te winnen. Dat is absoluut zeker. En um, ja, daar ga ik alles aan doen en alles voor geven. En nu in elke training uh, heb ik dat in mijn hoofd... om uh, alle technische punten die ik uh, uit moet voeren... om daar op mijn best te zijn... En dat, uh, ja, dat, uh, dat daar denk ik vooral aan. Ja, Renate, hoeveel medailles brengen jouw teamgenoten mee terug, denk je? Um, ja, nee, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Uh, natuurlijk uh, hebben we een aantal mensen in, in ons team die uh, zeker voor de medailles kunnen gaan. Maar uh, het verleden uh, heeft mij geleerd om geen uitspraken te doen... met hoeveel uh, medailles je moet of uh, zal gaan halen... Uh, ik denk uh, dat als we er staan, dat uh, de mensen die er zullen staan van, uh, van Team Corendum... dat die dan ook mee gaan strijden om de medailles. Maar uh, we moeten er eerst maar eens komen. En dat is uh, tussen uh, kerst en oud en nieuw wordt het, uh, het meest spannende toernooi, uh, der toernooi hier in Nederland. Okay. En dan door naar de Spelen. Wij gaan weer naar de mannen van Mook, Felix, McKean en uh, Eddie Steneken op het keyboard. Wat gaan jullie uh, voor ons spelen? Uh, tears. Tears. tears. tears. Ga je gang. We had a diamond light You sparkled in the rain I curse the morning light That wakes to find you gone again I have an open wound So painful that it makes me blind Solitude. You left me standing on my own And I pray to God That I can find my way back home I thought the coast was clear But everything's so hard to find And all I feel is fear Forgive me now I need more time And you You left me drowning in my tears Yeah, you You left me swimming on oh, the I forget stuff Zo'n relatief plotseling einde van uh, Mook, uh, nummer tiers. Als u thuis heeft genoten hiervan, ga dan even naar onze website. Dit is dag.nu, want daarin kunt u, uh, dan kunt u aangeven... waarom u graag naar uh, hun theatertoer wilt. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoveel zo, zo ethische problemen. zwart wit. Automobilisten die steeds de fout ingaan... die moeten bij elke misstap een hogere boete krijgen. Dat vindt althans de SWOV. De organisatie doet onafhankelijk onderzoek naar verkeersveiligheid. Theo Boer. Ja, veel mensen zullen denken... nou mooi, die verkeershufters die worden dan eens even flink aangepakt. Al die irritante mensen die altijd maar bumper kleven en zo. Is ja, dat zo? ik denk dat het, dat het idee om mensen dus zwaarder te beboeten... naarmate ze vaker hard rijden... dat dat bij, bij het gewone volk waaronder ondergetekende een, een enorm applaus zal veroorzaken... Ja. Uh, kijk, het punt is namelijk dat, dat de wet die, die we nu hebben... die heeft een groot voordeel. En die zegt dat bepaalde verkeerselecten, namelijk hardrijden... die, kunnen, um, die blijven buiten het strafrecht. Dat is de, de zogenaamde wet Mulder in 92 ingevoerd. Gelukkig maar. Precies, sta je, je toch voor dat overal dan ja. heb je een strafblad? Nee, Ik dat ook is, hoor. Dat is het leuke. Dus, maar het punt is dat dus de, de wet, deze wet zegt dat als je de boete betaalt... dan ben je helemaal schoon. Dan heb je geen strafblad meer. Hè, of nooit strafblad gehad. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat je dus tot in, tot in hè, het extreme kunt doorgaan... met het verkeersovertredingen maken. Dat wij, is heel wij, lastig. Wij betalen tegenwoordig al in het voren. Ja, wie is wij? Maar bij, bij mij thuis. Kan je, kan je alvast vooruit betalen? Ja, dat ging per ongeluk. Dan moet je twee keer betaald oh, okay. Ja, nee, maar het is inderdaad een van de dingen die bij mensen natuurlijk heel veel ergernis opwekt. Is het feit dat bepaalde mensen hebben gewoon voor verkeersboetes een standaard budget. En die, die trekken dat daarvoor uit. Die dus... In hun huishoudboekje? Nee, niet natuurlijk. Dat zijn de, de, de werkgever die je ervoor betaalt. Oh, ja. uh, dat en doet mijn werkgever dan weer niet? Nee, goed. Maar dat ben je dan ook voor bij de EO. Maar het, ik denk dat het echt wel se serieus probleem is dat een aantal mensen het incalculeren. En dat veroorzaakt een hele hoop ergernis op de weg naast het feit dat er natuurlijk ook mensen zijn die het niet kunnen betalen, hè, of die het minder goed kunnen betalen, maar die echt notoire uh, gevaren op de weg zijn. Die ja. moet je eigenlijk beide aanpakken. Ja. Danny, hoe, hoe sta jij erin? Ja, ik vind het een prachtige discussie, omdat ik weet dat we die over 15 of 20 jaar niet meer hoeven te voeren. Er zijn natuurlijk heel veel zelfrijdende auto's in ontwikkeling op dit moment. Google heeft de een eentje rijden in Amerika. Die heeft nog nooit schade gemaakt. Ze hebben een promotiefilmpje gemaakt waarin een meneer ziet die niet zo goed kan zien. Die wordt overal heen gechauffeurd. Dan nou, worden auto's zuiniger, veiliger. We hebben misschien geen uh, autoverzekeringen nodig. De taxibranche en de, uh, de industrie van schadeherstel. Een wereld het al zwaar. van de ongelukken bestaat niet. Nee, dat Laten we dan toch even teruggaan naar de realiteit van nu. Want Theo, zijn er landen waar het al zo werkt? Waar, waar, dat, waar dat optelt? Hoe ja, vaak er zijn verschillende landen waar het zo werkt. En één daarvan. Uh, ik weet niet of het gaat met de, de boetes. Maar het optellen van verkeersovertredingen... Uh, is natuurlijk in de Verenigde Staten een bekend voorbeeld. Uh, want wat, Kijk, wat wij nu hebben is het punterijbewijs. Maar dat geldt uitsluitend voor beginnende automobilisten. En dat geldt uitsluitend voor grote verkeersovertredingen. Dus dat, dat werkt wel bij hoge promilages. Bijvoorbeeld in het bloed van alcohol. Maar dat werkt niet bij dit soort dingen. In Amerika is het zo dat alles, datgene wat je doet, dus of het fout parkeren is, of te hard rijden, of uh, met alcohol op, dat telt aan in je puntenrijbewijs en dat, dat is heel zwaar wordt het te handhaaft. Ik weet niet, ik denk, ben niet de enige die uit Amerika terugkomt en altijd zegt, wat wordt het daar ontzettend veel beleefde gereden, ja, veel voorzichtig. Heel prettig inderdaad, ja. ja je, je zit je ziet wel een nadeel aan vast. Ik, ik ben ik ben het helemaal mee eens met wat hier gezegd wordt, maar er is natuurlijk wel een probleem als je heel veel rijdt. Want je zult, als je vaker rijdt, ook vaker ja, verkeersovertelling hebben. als je, hebben. zoals ik, meestal buiten de spits kan rijden... dan is de kans dat je te hard rijdt ook veel groter dan wanneer je in de file staat. Ja, is dat zo? Ik denk kunnen dat, je dat je een allemaal, kunnen, hier een statistische... Kan kan je niet rekening mee houden? Nee, dat is waar. Kunnen we nou, je allemaal rekening mee houden? Nou, ik vind, volgens mij... Uh, kijk, ik denk, een van mijn theses is dat... Uh, de reden waarom wij nog altijd te hard rijden is... omdat het niet, niet genoeg kost. En in Amerika heb je dat dus gewoon maar echt het niet. Nee. zo erg is of om af te doen. Het ja. In Duitsland rijden mensen te hard omdat het gewoon mag. Dus ik bedoel, we hebben een wet en wat ik soms wel eens denk is... het zou op zich ook helemaal niet zo verkeerd zijn... als er een boete komt op lokale overheden met name... die dan wegen, uh, daar opeens een, een s'avonds wordt heggesnoeid... en dan mag je nog maar 70 op een A2 met vijf banen. Dat zou ook niet moeten kunnen. Ik, nee, denk, dat dat ik het, denk dat het als het, is, het wat rechtvaardiger ja. wordt... als mensen de regels meer begrijpen... dan zullen we het ook eerder snappen. Maar, je maar... het gelooft ook nog in de opvoedbaarheid van de mensen. Maar Theo, zijn er ook nadelen aan deze, aan deze maatregel? Nou, het, het, kijk, een van de nadelen zou kunnen zijn... Dat het, dat het simpelweg niet werkt... omdat het nog weer een hoop bureaucratie extra veroorzaakt. Uh, men heeft ook ik heb eventjes een soort uh, enquête nou, enquête niet, maar een vraag op Twitter gezet en een aantal mensen die zeiden waarom kunnen we niet een boete afhankelijk maken van het inkomen dat is heel interessant, dat heb je wel in Finland maar dat moet je, dat betekent dus dat je dan de, de, de boetes moet gaan linken aan de belastingdiensten, dat gaat niet werken, maar de grote nee, vraag. dat is ook gemeen waarom zou de een meer moeten betalen dan de ander? ja, dat is ook heel gemeen, dat is ook heel gemeen maar in ieder geval, kijk, ik denk wel dat het het nadeel is dat je een enorme bu bureaucratie mee, mee, mee en het andere punt is dat je nog altijd... Ik, ik zou zijn voor een puntenrijbewijs... waarbij je dus, als je het gewoon tien of twintig keer hebt gedaan... dat je dan een klasje moet, zoals in Amerika... moet je dat na drie keer Moet ja? je in een klasje... Moet, ja, je wel, op cursus. Ja, moet je op cursus een dag. En anders ben je rijbewijs kwijt. Uh, want uh, een dure boete houdt de veelpleger er nog niet vanaf. De nee. rijke veelpleger in elk geval niet. Nee, dus, dus dat werkt dan ook oneerlijk voor arm, tussen arm en rijk. Uh, meer, meer verkeersopvoeding? Dat, dat, dat, dat, denk je dat mensen dat dan nou, Ja, werken? Ik moet wel eerlijk zeggen dat het... Nederland Ook nog wel heel veel slechter had gekund. Dus ik vind dat er al heel erg veel is opgevoed. Ja, want wat, hoezo? Nou, zijn er landen dat... waar het nog erger is? Ja, ik denk dat er de landen zijn waar het een wild Westen is. Dus ik vind dat in Nederland redelijk nog wel goed is. Alleen de, de ergernis is echt wel bumperklevers, denk ik, en te hard rijders. Dat zijn de maar mensen. Maar die... ook boetes uitdelen op plaatsen en momenten waarvan je denkt: waarom staat hier een flitspaal aan? Ja, dan, dan moet je die film, die van, ja, die film van Johnny English <laughs> kijken... waar hij een, een, een raket afvuurt op zo'n paal. Dat is een geweldig moment in de film. <laughs> Want daarmee verwoordt hij ook de intuïtie die je allemaal hebt... namelijk je onterecht geflitst wordt voor iets wat nauwelijks kwaad kan. Ja ja Maar die ergens is vele malen groter. Maar we weten ook dat de politie dat een tijdje bewust gedaan heeft. Eén of twee jaar geleden hadden we een rel rondom data... die werd verkocht door TomTom, anoniem dat wel. Ah, ja. Maar dat ging dus over de data waar mensen gemiddeld genomen hard rijden. En daar werd dan mooi een flitspaal geplaatst. Dat heeft dus relatief weinig te maken met verkeersveiligheid. Want dan moet je kijken naar waar is het gevaar het grootst. Ja. Dat ging puur om waar kunnen we winst ja. behalen. Ja, en, en, en dat is slim. Ja. Nee, niet slim. In, het dat ondergraaft het draagvlak. Goed. Gaat het ingevoerd worden, denk je? Of is het gewoon een luchtballon dat je uh, dit voorstelt? Ik denk dat dit serieus... De, de, de ANWB die, die, die kan hier zich hier ook wat bij voorstellen. Ik denk dat het serieus bediscussieerd gaat worden. Uh, maar ik, ik ben geen profeet. Ik zou het niet weten. Okay. Volgens mij stelde ik een beetje te weinig vragen. Hè, dit ja, nee, het, het, het is duidelijk dat het je nogal raakt. Nou ja, thuis. Laten, we laten, gaan laten we straks de, even ja, over verder. Heel goed. Laten we naar de dichter bij de dag gaan. Sander Koolwijk. Goedendag. Goedemiddag. Hoi. We zijn benieuwd naar je gedicht... Oké, okay, het heet Afscheid. Kom, neem afscheid van de zomer. In regenbogenwaarden protesteren bomen nog, maar in Sochi is het reeds gaan sneeuwen. De eindeloze winter komt eraan. Kijk nog één keer naar de rode zon. Sluit dan achterhaalde vensters. Knip dan oranje banden door. Verjaag de koude met Hollands gas en met trots als wust en maas straks triomferen. Kom, de vrijheid om te zijn wie je wil zijn... is al opgeslokt door watercenters in woestijnen. Harder, zachter rijden, boete lager, hoger. Een baan die bestaat of niet, het maakt allemaal niet uit. Het einde komt altijd, als een dictator. Zoals een dictator vroeg of laat het podium verlaat. Kom, de bladeren vallen. Onder de trein zal geluid van brekende takken weldra klinken. Kom, neem afscheid. Volg me niet. Dankjewel, Sander. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat je zegt. De manier waarop je het zegt vind ik altijd al heel erg mooi. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. Dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En wij danken onze gasten. En dat waren vandaag Eva Hulscher van de Omroep Noord. Marit van Bohemen en Johan Verheij, Robert Nahon, Denny Mekic, Renate Groenewold en Jan Smeekens en Theo Boer. En de mannen van Mook natuurlijk. Radio 1 gaat verder met de Villa. Via VPO. Geen Jokoms, goedemiddag. Wat gaan jullie doen? Hallo Elsbeth. Nou ja, Rusland betreurt dus eh, dat het incident zich voorgedaan heeft in Moskou met die Nederlandse diplomaat. Uh, onze minister van Buitenlandse Zaken Timmans heeft gesproken met zijn collega eh, Lavrov. Nou, waar gaan we? daar gaan we het over hebben. En we praten met misdaadjournalist Marian Huske over het boek De Jacht op Crimineel Geld. En dat schreef ze samen met de collega Harry Lensink. En het gaat over de jacht op crimineel geld. Tot zo in de villa. Dit is Radio 1. Het is half 4. Jukken, kom met het NWS Journaal. Bij een vliegtuigongeluk in Laos, in Zuidoost-Azië... zijn volgens verschillende media in China en Thailand... rond de 40 doden gevallen. Hoeveel mensen er aan boord waren, is nog onbekend. Het toestel van Lao Airlines maakte een binnenlandse vlucht... en stortte neer in de rivier de Mekong.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 Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken noemt de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou ernstig. Hij belt vanmiddag met zijn Russische collega Lavrov om opheldering te vragen. Hij wil weten wat er is gebeurd en wat de Russen eraan gaan doen om de schuldigen te vinden. En het Griekse parlement heeft de immuniteit opgeheven van zes leden van de fractie van de Gouden Dagenraad. De fractieleden van de omstreden partijen verlieten voor de stemming het parlement. De Griekse regering beschouwt de partij inmiddels als een criminele organisatie. Drie leiders van de Gouden Dagenraad zitten al gevangen. Dat waren de hoofdpunten. Zouden er nog mensen zijn die te hard rijden? Jorlanda van der Velden met verkeersinformatie. Nou, in ieder geval zullen ze niet al te hard rijden op de E19... net over de grens in België. Uh, rond een uur of twee was er een aanrijding bij Antwerpen-Oost. Het is behoorlijk vastkomen te staan op de E19 tussen Breda en Antwerpen. Verkeer vanuit Nederland kan het beste omrijden via Bergen-op-Zoom. Dan een uh, file op de A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen Oudekerk en de Amstel en Knopend-Honerecht 5 kilometer... zat een kapotte vrachtwagen stil op de rechte dicht. Een tijdje was er een rijstrook dicht... Op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 De politieke impassen in de Verenigde Staten. De politieke repressie in China neemt toe en raakt nu de academische vrijheid. En het grote Rusland-Nederland-incident. Na vier uur zijn dat de onderwerpen in ons buitenlandpanel. De onderwereld laat met hulp vanuit de bovenwereld. Miljarden verdwijnen en recherche, belasting en openbaar ministerie jagen erop als nooit tevoren. Wie gaat dat winnen? De jacht op crimineel geld is het nieuwste boek van misdaadjournalist van Vrij Nederland Harry Lensink. En onderzoeksjournalist Marian Husken. En die laatste is hier bij ons te gast. En uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Ja, onze minister van Buitenlandse Zaken Timmermans heeft dus gesproken met zijn Russische collega Lavrov. En het ging uiteraard over het in elkaar slaan van de Nederlandse di diplomaat Onno Elderenbos. Politiek verslaggever Wilco Boom, die weet meer van het gesprek. Wilco. Ja, goedemiddag. Hallo. Timmermans was vanmiddag in een kamerdebat, een commissiedebat... en hij ging daar, het debat werd geschorst... omdat hij tussentijds de gelegenheid had Lavrov aan de telefoon te krijgen. En dat nou, gesprek heeft 10-15 minuten geduurd. Daarna kwam hij terug in het debat en daar legde hij de volgende verklaring af. Ik heb hem gezegd dat ik geschokt was door dit gebeuren. Hij heeft mij gezegd dat hij evenzeer geschokt was door het gebeuren... Uh, ik heb gevraagd om duidelijkheid over wat er gebeurd is. Uh, en uh, om onderzoek daarnaar. Hij heeft gezegd dat er inmiddels een strafzaak is uh, geopend... Uh, door de Russische uh, autoriteiten. Uh, met als uh, uh, onderwerpen het uh, illegale uh, binnentreden van een uh, uh, woning. Uh, het gebruik van uh, uh, geweld uh, in die woning en tegen een uh, persoon... Uh, hij heeft ook gezegd dat uh, ze uh, dat onderzoek breed zullen opzetten... en diepgaand zullen doen uh, op zoek naar de identiteit van de uh, uh, verdachten, de daders. Uh, en hij noemt het een ernstig misdrijf. Dus dat vind ik al een gunstig teken dat hij dat ook als een ernstig misdrijf uh, ziet. Ja, tot zover dus Timmermans over zijn gesprek met Lavrov. Dan vraag je je misschien af, wat gaat dit nou betekenen... voor de relatie tussen Nederland en Rusland? Ja, oh, ja. Zeker. Oh, Nou, ook daar hebben ze het nog even over gehad. Timmermans heeft overigens de medewerking van de ambassade toegezegd... bij dat uh, onderzoek dat Lavrov heeft aangekondigd. En uh, wat die relatie Nederland en Rusland betreft... Uh, zei de Nederlandse minister uh, dat Lavrov en hij... hopen dat het geen gevolgen heeft voor de...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 Tot zover Timmermans nogmaals. Maar hij heeft dus nog helemaal niet ingegaan op vragen als uh, wie hebben er nou achter die aanslag, achter die mishandelingen en die inbraak bij de Nederlandse diplomaat gezeten. Hmm. En, en ook de vraag wat dit uh, voor gevolgen zou moeten hebben of, of kunnen hebben voor het uh, bezoek dat uh, koning Willem Alexander uh, volgende maand aan uh, Moskou gaat brengen. Maar is hem dat niet gevraagd? Uh, dat is hem in de commissie niet gevraagd. Want er is afgesproken dat de Tweede Kamer nog een brief krijgt. En dan morgen met de minister gaat uh, debatteren over de op dit moment moment zo'n precaire relatie met Rusland. Uh, Kamerlid de Roon van de PVV was daar erg ontevreden over. Die had het vandaag willen doen, maar de rest van de Kamer vindt het beter om dat morgen te doen, omdat er dan misschien nog meer informatie ter beschikking is en omdat ze er dan ook wat ruimere tijd voor hebben. Oké, okay, daar gaan we morgen naar luisteren. Zeker. Wilco Boom in Den Haag, dankjewel. En dan gaan we nu praten met Helga Salomon, onze Rusland-deskundige, vertaler en onderzoekster van het bureau Moost. Helga, goedemiddag. Ja, uh, wij spraken, Goedemiddag. Laten we even doorscheuren naar uh, de, de actualiteit van het gesprek... van Timmermans met zijn collega Lavrov. Uh, eerdere uitlatingen van het Kremlin van we betreuren het incident... deed jij tegen ons aan de telefoon af als... ja, dat is gewoon een formele frase, daar moet je geen knieval in zien. Maar als Lavrov nu zegt dat hij geschokt is... en dat hij een strafrechtelijk onderzoek gaat openen... ernstig misdrijf, is dat dan wel richting knieval? Nou ja, ik eigenlijk geen uh, licht tussen die mededeling en tussen wat al officieel gezegd is op de site van het ministerie van uh, Buitenlandse Zaken, het Russische. Dat is precies dit. Hè. We zijn geschokt. Uh, we gaan een onderzoek instellen en we zullen alle medewerking verlenen aan de Nederlandse autoriteiten. Ja, Ik kan me toch moeilijk voorstellen dat hij zegt we zijn erg blij met dit incident en we zullen <lacht> geen medewerking verlenen. Maar Helga, wat <lacht> dachten, maar wat, hoeveel waarde moet je hier dan aan echt? Ik mag aannemen dat er een breed onderzoek komt. Maar bedoel je eigenlijk te zeggen het zal zo'n vaart niet lopen. Ze doen Alsof ze het heel belangrijk vinden, maar het valt wel mee. Nou, uh, wat ik vooral denk, dat er nog zoveel onduidelijk is... en dat de komende dagen dus echt uh, meer duidelijk moet worden. Want we speculeren Maar één ding, dat is natuurlijk wel heel interessant. Ik denk als ze even met die conciërge gaan praten... en die even onder druk zetten, dat heel <lacht> snel duidelijk wordt... Uh, wat er zou kunnen zijn gebeurd. Want ik weet niet of jullie dat... Uh, of eerst even over die mededeling van het niet... Ik, uh, er stond een video op hun site hè, van een woordvoerder. Mm -hmm. Nou, en die keek bij het lezen van de mededeling. alsof hij zijn boodschappenlijstje uh, voorlas. <laughs> dus van emotie ja. was nou niet echt sprake. Vandaar dat het mij zo formeel overkomt. Een tweede punt is. en dat, uh, dat hebben jullie misschien ook gezien. dat de concierge heeft gezegd. met een gezicht alsof zijn neus bloedde. Uh, ja, de elektriciteit is twee keer uitgevallen. De veiligheidscamera's zijn uitgevallen. Nou, dat, dat, dat hield hem waarschijnlijk niet wakker. En vervolgens heeft hij twee elektriciëns toegelaten... die hij nooit heeft gebeld. Hm. Ik denk, ja, dat moet toch... Ik ben geen mismapel. Maar dat, ja. dat roept toch heel veel vragen. Maar tegen. je bedoelt daarmee te zeggen... het is eigenlijk als ze zeggen, er komt een breed en diepgaand onderzoek... dat het allemaal niet zo ongelooflijk ingewikkeld hoeft te zijn, eigenlijk? Ik denk dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Ik denk, als ze die... Uh, als ze die conciërge aan de tand zouden gaan voelen... dat er heel veel duidelijk wordt. Maar ik denk dat de grote vraag is... Willen ze het onderzoeken? Dat is denk ik de vraag. Ja, precies. Zeg Helga, jij houdt de Russische media natuurlijk bij als een havik. Uh -huh. uh, hoe wordt er over geschreven en uh, bericht? Nou, dat, dat is inderdaad wel interessant, want zoveel commotie als je vorige week zag... toen die uh, Baradine uh, zogenaamd in elkaar was geslagen... zo terughoudend uh, reageren de Russische staatsmedia nu. En... Ja, dat doet mij vermoeden dat het toch niet wordt uitgebuit door het Kremlin. Hm. Uh, dat het dus ook geen Kremlin-actie is. Dat het Kremlin er dus zelfs misschien niet uh, blij mee ja, is. Ja. Ook. ja, want ik las ergens in een of, op een of andere site... er was een uh, wat Russische omstanders uh, daar zo in de straat... die werden geïnterviewd. Ja, dat is gewoon uh, uh, oog omhoog, tand om tand hoor. Je ja, grijpt ja. er een van ons en we grijpen er een van jullie. Nou, dat, dat is het ook. Hè? Dat je weet, als je de Russen iets doet, dan doen ze het weer terug. Maar de manier waarop dit gebeurt. Kijk, als het oog om oog, tand om tand was geweest, was het een formele, formeel iets geweest. Dan was er iets gebeurd met parkeervergunning. Maar dit zijn natuurlijk. Dit zijn twee, twee, toch twee mensen die hem gewoon in elkaar hebben geslagen. Uh, ja. okay. Dus dit, hier is iets anders aan de hand, denk ja. ik. Nou, deze Russische beer die krijgt nog een staart, Helga. En we gaan weer deze bellen. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, daag. Tot ziens. De been wordt uit de kom getrokken. Dan zagen ze die kogel van het onderbeen af. En dan gaat in de heup gaat een kunststof kommertje. Het afzagen wordt door een oscillerend zaagje gedaan. En een oscillerend zaag is dat hij hele kleine bewegingen maakt. Waardoor het vlees niet beschadigd wordt, maar wel het harde materiaal. In de afloop heb ik de oom gevraagd en toen zei ik, dat doen we niet. En toen heb ik zei ik wil mijn familie laten zien. Ik zei ik wil het wel zien. En toen heb ik het wel mogen zien. Ja, het is zo'n bol is het. Het is die kogel die, die ze wegzagen. Zij gaven het niet mee. Maar dan hadden we hem in een glazen potje hier ergens neergezet.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 Onze correspondenten gaan deze week wereldwijd op zoek naar verjaardagstradities. Gisteren hoorden u hoe ouders in Servië een half maand salaris investeren in het verjaardagsfeestje van hun kind. En vandaag zijn we in Duitsland. De 30e verjaardag wordt daar gezien als een mijlpaal. En dat wordt op opmerkelijke wijze gevierd. Als ik om de afgesproken tijd zes uur bij de dom aankom, luiden de klokken. Even denk ik dat het speciaal voor de dertigste verjaardag van Sascha is. Maar niets blijkt minder waar. Ik moet zelfs nog even wachten. Voordat om de hoek een groepje jongeren verschijnt met een boldenkar. Daarin drank en een grote hoeveelheid bierdoppen. Sascha zelf loopt er een beetje ongemakkelijk bij. In een lekking, een rokje en konijnenoren in de kleur roze. We staan hier bij Sascha geboren en 30 jaar oud wordt. En hij wilde zich eigenlijk voor hem vegen drukken. Aber das sollte ihm nicht glücken, dass er nicht drumherum kommt. Das war ja klar, weil er wird heute 30 Jahre. Und zu stellen, die entscheidende Frage, dazu war er bisher nicht in der Lage. <lacht> Trinken wir ein und gucken Sascha beim Fegen zu. Ja, ja. <lacht> Vanessa, de aanstichter van dit alles, neemt het woord en laat weten... dat Sasha eigenlijk onder het vegen van de domtrappen uit wilde komen. Maar dat hij nu eenmaal dertig is en ongetrouwd. Dus hij moet eraan geloven, terwijl zijn vrienden alvast een borrel drinken. Er worden twee zakken over de trappen van de dom uitgestrooid. En Sasha heeft een tandenborstel gekregen om mee te vegen. Dit kan dus wel even gaan duren. Um, hoe lang denk je te moeten vegen, Sasha? Ik moest er eigenlijk een jonkvrouw komen. En dat wordt relatief schwierig. Om zo speter het, zo schwieriger wordt het dan ook nog. Warten we maar af. Sascha zal moeten vegen tot er een jongvrouw verschijnt die hem de bevrijdende kus geeft. Vanessa, die na 12 jaar in relatie met Sascha, eindelijk door hem ten huwelijk gevraagd wil worden, zal hem in ieder geval niet gaan bevrijden. Uh, Sascha, bekomt Vanessa jetzt een highraadsaantraak? Maak je snel een huwelijksaanzoek, Sascha? In ogenblik nog niet, maar het blijft daarop in Frieën, dat is Dat is Sascha twijfelt dus nog. Maar voorlopig liggen de trappen hier nog vol met bierdoppen, dus hij heeft nog tijd. Wel heeft Sascha van Vanessa inmiddels een afvalsborstel gekregen... waardoor het vegen ietsje sneller gaat. Wie hier ook genoegzaam staat toe te kijken is de vader van Sascha. Ook hij werd vegend 30. Ik heb ook zelfs die treppen geveegd. Ja, dat was anders. Dat was op het land, op het dorf. Het worden niet die kirchtreppen geveegd, maar... De vader van Sascha veegde dus geen trappen, maar het terras van een plaatselijk café. Want deze traditie, die echt uit Bremen komt, heeft zich inmiddels als een olievlek door heel Noord-Duitsland verspreid. en heeft verschillende varianten gekregen: de kroegvegen, een pleinvegen en heel vaak de trappen van het raadhuis. Sascha zelf heeft inmiddels eindelijk een echte bezem gekregen. De doppen gaan nu iets sneller de trappen af. Het enige probleem vandaag is die jongvrouw. Want de dom ligt een beetje in een hoek van het centrale plein van de stad. En echt veel mensen komen hier niet langs. Het is dus echt even wachten. En dan eindelijk... Ja, toch. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Eindelijk na drie kwartier vegen... krijgt Sascha een kus van een jongvrouw. Het is de vierjarige dochter van een vriend... die na lang aandringen een bliksemsnel kusje aan de jarige geeft. Nu kan het feest echt beginnen... Dat was een bijdrage van Pieter Bas van Wiegen. En morgen is Metropolis Radio in Barcelona bij een Catalaanse viering. We zijn gaan kijken naar wie de zakenman Parelberg is. We zijn daar als pitbulls doorheen gegaan. En welke tegel we ook oplichten, de pissenbedden schieten alle kanten op. Dat was een tirade van regisseur Mich Michiel Prinsen... tijdens een verhoor van de steenrijke zakenman Jan-Dirk Parelberg... witwasser van de afpersmiljoenen van Willem Holleder... En dat staat in het boek De Jacht op Crimineel Geld... van de misdaad- en justitiejournalisten Marian Huske en Harry Lensink. Marian Huske is hier, welkom. Dag. Uh, ik moet er even bij zeggen dat uh, jij was en hey, Harry is nog werkzaam bij Vrij Nederland. Ja, dat klopt. Uh, nou, dit fragment, hè, geeft het nou de inzet weer hoe justitie er tegen aangaat in de jacht op de misdaad, miljoenen? Zeer zeker. We, we hebben gezocht naar uh, drie tot de verbeelding sprekende zaken: dat is de erfenis van Klaas Bruinsma, de allereerste, die ook pioneerde met uh, witwassen. De, uh, het Holleder, of, ik bedoel, het losgeld van Heineken. En uh, de Enstra miljoenen. Ja. En dan denk je van, nou, dat is allemaal verleden tijd, maar vergeet het maar. Uh, tot op heden uh, jaagt eigenlijk justitie op het geld. Er ligt beslag op. Sommige mensen kunnen geen kant meer op... Uh, maar zitten te wachten al tijden op een proces. Processen die nog moeten komen ook uh, Parelberg, die je dus nu noemt, daar is, uh, hij is in eerste aanleg veroordeeld, maar daar is ook nog het laatste woord niet over gezegd. Hij legt beslag op zijn spullen, maar of uh, de overheid die spullen ook echt uh, binnen kan harken, dat is, de vraag. Dat is nog dat is de vraag. De uh, Parelberg was, maar dat geldt eigenlijk voor alle voorbeelden die jullie noemen in je boek, alle mensen zijn allemaal op een of andere manier zijn die zaken met elkaar verbonden. De een was weer de beheerder van afgeperst geld, de ander was de afperser, de derde heeft geholpen het van de onderwereld naar de bovenwereld te krijgen. Het is een gekrioel werkelijk. Maar het staat allemaal met elkaar in verbinding, lijkt het. Ja, kennelijk wel, want iedereen weet de weg. Als er één advocaat is die uh, de grenzen opzoekt... en weet hoe je geld in het buitenland kan wegsluizen... dan geeft men dat kennelijk door aan elkaar. En uh, ja, dan staat de ja. volgende op de stoep. Jullie, jullie beginnen inderdaad het boek met de, de pionier, Bruinsma. En daarin schrijven jullie ook... dat dat dus ook het moment was waarop politie en recherche ineens het licht zag... en dacht, we moeten die mensen, die mannen zien te pakken via het geld. Ja. Het gaat allemaal om die geldstromen Ja, het is niet zo gek natuurlijk. In Amerika hadden ze de beruchte gangster Al Capone... waar iedereen van gehoord zal hebben. Nou, die konden ze niets maken want hij... Uh, ja, hij... Maar wel via de Belastingdienst. Ja. En, en als je kijkt naar Bruinsma... de gewone politiemensen zaten achter de kilo's uh, hars aan... en uh, keken of hij niet uh, cocaïne ging smokkelen. Maar uiteindelijk haalden ze daar een paar Fiat-mensen bij... en die gingen kijken van... hé, uh, hey, hoeveel bezit heeft hij? Uh, God, hij zit wel vaak in dat Amstelhotel. Ja... En het blijkt dus, achteraf kwamen ze erachter... toen ze even gingen informeren bij de Belastingdienst... dat hij gewoon een deal had met de belasting... en dat hij een ton per jaar zou verdienen. Terwijl alleen zijn uitgavenpatroon al veel en veel hoger was. Ja. Alleen het vervelende was dat... Um, ja, het licht was misschien bij die paar Fiat-mensen... maar de politie ging eigenlijk uh, verder door op, het, op de oude weg. Hmm. Wat je uh, je af kan vragen hè, um, is... Het allereerste begin dat ze er echt serieus werk van gingen maken, die Klaas Bruinsma, die periode. Toen waren natuurlijk die rechercheurs en die officieren van justitie totaal niet geëquipeerd daarvoor. Die wisten de ballen natuurlijk van belastingen en van, uh, en van uh, beleggingen en van uh, enzovoort. Hè. Geldzaken wisten natuurlijk niks van. Constructies. Hoe, hoe, hoe ging dat in die eerste tijd? Waren die niet wanhopig af en toe? Ja, zeker. Want ik bedoel, degene die achter het Bruinsma geld aanzat... Uh, uh, toen Bruinsma dood was, had, had men een voordeel. Men liet de telefoon, taps op de telefoons... van alle mensen uit zijn omgeving staan. En daar begonnen ineens mensen gedroeien van... ja, ik heb uh, bezit op mijn naam. En uh, hoe moet dat nu? Dus daarop wilde men acteren. Hm? Maar daarvoor was wel weer... bijvoorbeeld er was een villa in Miami... En uh, die fiat wilde graag naar Amerika. Maar hij moest wel toestemming hebben van het Openbaar Ministerie. Nou, daar zaten ze niet direct op te wachten dat hij zo'n reisje maakte. Nee. En ja, dat beschrijven jullie ook mooi in je boek... want hij doet dat uiteindelijk na veel vijf en zes... mag hij daarheen, deze pionierrechercheur eigenlijk. Ja. En die ziet tot zijn stomme verbazing hoe dat hij in Amerika gaat. Ja, waar om... eigenlijk nergens iets voor gevraagd wordt. Ze vallen daar gewoon huizen binnen. En... Ja, maar goed, dat, dat, kijk dat voorbeeld van huizen binnenvallen... dat kan je eigenlijk wel op de huidige tijd in Nederland uh, trekken. Want ook hier wordt tegenwoordig uh, gewoon binnengevallen... alles wat men tegenkomt wordt door de in beslag gelegd. Dat zie je bijvoorbeeld bij een ander voorbeeld van een interview wat wij gehad hebben met Rob Gifforst en zijn vrouw. Deze man werd in het verleden neergezet als de vijfde Heineken ontvoering. Hij is een Eén of twee dagen is hij ooit aangehouden geweest... maar hij had daar in wezen niets mee te maken. En, maar hij heeft wel sindsdien het stempel... en men denkt ook dat hij uh, betrokken is bij het witwassen... van het losgeld wat nooit is teruggevonden. Ja, dat deel van het losgeld wat, van Holleder eigenlijk. Ja, hè? ja. En, wat was de... Ja? Ja. En de man verder heeft zijn geld verdiend als de bouwvakker. Dat was eigenlijk een soort grondlegger voor het praxisconcern. Oh. En zo kwam hij aan zijn geld ja. en hij ging ook handelen in panden. Hij ging dan weliswaar handelen in panden waar een prostitutievergunning op is. Dat wil niet iedereen. Maar ja, je kan daar wel behoorlijk rijk mee worden. Ja. Zeg, Welke zaak was nou het eerste grote succes van dat jagen op dat geld? De eerste grote succes... Uh... Je moet niet gaan zeggen, er is nog niet echt een groot succes. Ik geloof niet Weet dat, ik... dat er echt een groot succes is. Ja, wel, er wordt ontzettend veel beslag genomen. En, of, en als het je treft, dan uh, is het vreselijk. Want dan kan je geen kant op. Want uh, ja, zie maar uh, rond te komen. En uh, zelfs als je vrijgesproken wordt... zoals bijvoorbeeld een uh, Marcel Carté, een gokhal-eigenaar op de Wallen die meegezogen wordt in het hele afpersschandaal rond Willem Enstra en Hollede. Ja. ja, hij is vrijgesproken, maar de gemeente vindt gewoon... ja, hij moet, uh, krijgt geen vergunning meer. En zijn nering wordt afgepakt. Dus als de overheid vindt dat jij misdaad bij jou niet mag lonen... dan, uh, dan ben je zuur. Maar ja. Ger, die vraag van Ger, jij moet daarover nadenken. Je zegt, er is eigenlijk... Tot nu toe, het is nu 2013, nog niet echt een groot succes. Als je justitie mag geloven, is dat niet helemaal waar. Ik geloof dat minister Opstelte de miljarden al heeft ingeboekt. voor alles wat er aan misdaadgeld uiteindelijk in de schatkist terecht gaat komen. achterstallige belasting en zo. En hij is daar blind van overtuigd dat dat gaat lukken. Hij is. Daar blind van overtuigd. Het is een optimistisch man, kennelijk. Maar als je kijkt naar de mensen die kritiek hebben... bijvoorbeeld in de wetenschap is men gaan kijken over 15 jaar en zaken. Wat men uiteindelijk binnen heeft geharkt... ja, dat is een schijntje, een druppel op de groeiende ja. plaat. En het typische is dat met die verbetenheid waar die toenam met het jagen bij het jagen op dat geld, criminele geld... is ook de wetgeving meegegroeid... Ja, dat klopt ook. ook uh, maar ondanks dat toch niet een groot succes. Maar wat zijn nou bijvoorbeeld, als je dat even op een rij zet... wat zijn nou de belangrijke wetswijzigingen ten gunste van justitie... om achter dat geld aan te gaan? Justitie mag alles. Men mag, het mag alle bezittingen in beslag nemen... En het allerbelangrijkste is, de verdachte moet zelf aantonen dat hij eerlijk aan dat geld is gekomen. Ja, dat geld is dus niet zo. Het is niet zo dat justitie eerst moet bewijzen het is uit, crimineel, uit criminaliteit gewonnen. We nemen het nu in. Ze gaan op dat geld zitten en zeggen bewijs jij maar eens dat het wit is. Ja. draai je bewijskracht. En dat is behoorlijk lastig. Want we hadden bijvoorbeeld een gesprek met boekhandelaren. En ja, daar kochten ook wel eens criminele boeken. Nou, in het allerslechtste geval... kan er op een bepaald moment zo'n boekhandelaar ineens te krijgen van... hé, hey, jij hebt ook crimineel geld in je kas. Nog maar nog je... eventjes, misschien een weg... Uh, want we hebben het steeds over de misdadigers. Die komen nooit zo ver met dat geld als ze niet in de bovenwereld... Uh, een enkele advocaat, een enkele notaris... een enkele fiscalist zover kunnen vinden om ze te helpen. Ik zeg een enkele, het moeten er natuurlijk meerdere zijn. Heeft justitie uh, Vanaf welk moment is justitie zich daar ook heel erg op gaan richten? Want daar valt natuurlijk ook nog wel een nou, slag dat... te slaan. Dat is het, het eigenlijk een soort van toeval. Men heeft lang vermoedens gehad, maar kon nooit iets bewijzen. Maar door bijvoorbeeld de moord op Willem Enstra... kwam men ineens in bezit van uh, dagboekaantekeningen. En toen bleek dus dat er zwart op wit stond... dat uh, criminelen geïnvesteerd hadden in panden. Uh, bij de, vervolgens is ook nog uh, de advocaat Evert Hingst, die verdacht werd van witwassen, die is ook doodgeschoten. En ook bij hem op kantoor vond men uh, stukken waaruit bleek dat hij uh, bezig was met witwassen van uh, bijvoorbeeld crimineel geld uit een ver verleden. Wat dan uh, via een Zwitsers trust vond uh, in Amsterdamse, waarmee Amsterdamse panden werden mm -hmm. gefinancierd. Dat is een Zo werd eigenlijk die hele bovengrond zitten. Weer waar duidelijk. Ja, maar is eigenlijk toevallig. Want ik bedoel, normaal gesproken had men ja, er niet bij kunnen komen. En dat is ook waarom justitie altijd zegt van dat men meer middelen wil hebben. Maar ja, aan de andere kant heeft men ontzettend veel middelen. Ja. Men kan afluisteren. Men, ja. ja, je zei net, ze mogen eigenlijk alles. Ja, behalve wat, wat... in de kelder kijken van een notaris bijvoorbeeld. Ja. Hè? Want iedereen heeft... Dan dus... is dat de volgende stap. Dat, ja, dat ze, ze gaan dat mogen, bedoel je. Ja, dat, ja. ja dat, dat, dat zie je al. Dat is al op een aantal punten. Ja. Want bijvoorbeeld uh, de PvdA-Kamerlid Recours... wil bijvoorbeeld een uh, criminele burgerinfiltrant ja. inzetten. Op, maar, goed, in de bovenwereld, maar goed, ze in de hebben dus eigenlijk woorden. alle mogelijkheden. En toch halen ze maar een schijntje binnen van wat ze eigenlijk willen. En wat er in naar schatting allemaal omgaat. Wat is nou het springende punt? Wat, is nou het, wat hebben ze nog nodig om dat geld wel weg te kunnen halen? Bevoegdheden niet. Bevoegdheden, niet. Bevoegdheden niet. Kennis van constructies misschien nog beter. Nou, die constructies zijn eeuwen oud. Als je kijkt naar de zaak van Bruinsma... dan zie je dezelfde constructies volgens de mensen van de Fiat... als in de zaak Parelberg. Hm. Ik bedoel, men sluist geld naar het buitenland. In het buitenland staat het op naam van een firma. Je weet niet wie erachter zit. Die firma leent geld naar Nederland. En in Nederland worden daar spullen ja. van gekocht. Dus eigenlijk, de constructies zijn niet geëvolueerd. De Instrumenten van justitie wel, en toch redden ze het niet. Nee. nee, ik geloof ondanks alle goede wil en verhoging van straffen... en daar ook gelooft bijvoorbeeld de Raad van State niet dat dat afschrikwekkend is... ik denk dat ze nog een lange weg te gaan hebben. De jacht op crimineel geld, daar ging het over. En dat is ook de titel van het boek van jou, Marian Husken... en mede-auteur Harry Lensing, journalist bij Vrij Nederland. Het ligt vanaf morgen in de winkel. Het is uitgegeven bij Balans. Heel hartelijk bedankt. En Villa VPRO is natuurlijk zo meteen na nieuws, weer, verkeer en ster bij u terug... Met met onze wetenschapsrubriek en met ons panel. En het financiële einde van de wereld. Nadert. Of juist weer niet. Ik weet het niet hoor, die berichten blijven elkaar tegenspreken Ger. Ja, waar. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Esther Verheij, pro-VPRO sinds 1992. Omdat ik ga voor inhoud.